1 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Koningin Beatrix en prinses Mabel opnieuw bij prins Friso en in Innsbroek. 24 uur staking aangekondigd op luchthaven Frankvoort. En Spanjaarden massaal de straat op tegen de regering. Het weer. Er trekken winterse buien over het land... met kans op natte sneeuw, hagel en onweer. Het is 5 graden, tijdens buien iets kouder. Vanavond en vannacht verdwijnen de buien geleidelijk en gaat het overal licht vriezen. Morgen droog en veel zon bij opnieuw een graad of vijf. Koningin Beatrix en prinses Mabel zijn voor een bezoek aan prins Frizo in Innsbroek. Ze kwamen zo'n drie kwartier geleden aan. Menno Reemmeijer staat voor het ziekenhuis in Innsbroek. Jij zag ze aankomen? Ja, onder grote belangstelling van de... Nederlandse media, maar ook uh, heel veel uh, Oostenrijkse media kwamen ze hier zo'n uh, drie vier geleden dus aan, um, stapten uit, uh, elkaar weer stevig uh, omarmd en uh, de gang in richting Prins Friso, uh, waar ze op dit moment uh, dus op bezoek zijn. Is er al meer bekend over de toestand van de prins? Bij ons nog niet, maar uh, we lezen in uh, NRC vandaag die hebben uh, goede bronnen uh, uh, zeggen zij. Uh, Waarschijnlijk de behandelende artsen die eh, zeggen dat op de MRI-scan, die 24 uur na eh, het ongeluk is gemaakt, geen bijzonderheden zijn te zien. Dat eh, staat vandaag te lezen in NRC. Eh, hier is het wachten nog op een officieel communiqué van de Rijksvoorlichtingsdienst, waarin eh, wellicht meer eh, vermeld wordt over de gezondheidssituatie van eh, prins Friso. Nou, de koningin en prinses Mabel zijn er nu. Worden vandaag nog andere familieleden verwacht? Uh, is niet te zeggen. Uh, als we het scenario van gisteren even uh, terughalen, dan uh, gebeurt er in de middag niet zo heel veel. Uh, komt er vanavond wellicht weer in bezoek. kan ook anders zijn. Het kan ook zijn dat er vanmiddag uh, toch nog uh, anderen komen. We hebben gisteren prins Constantijn gezien samen met uh, prinses Mabel en de zus van Mabel, Nicoline. We hebben gisteren de koningin ook gezien en Mabel dus het afwachten is uh, op wie er vandaag zullen komen verder. Dankjewel, Menno Rema van het Insbroek. En we gaan even kort naar voetbal. Groningen, PSV, Bastig is gescoord. Zeker, het is 1-0 geworden voor Groningen. In een wedstrijd die tot dusver eigenlijk zonder kansen verliep. Na een klein half uur was het Soek de Koreaan. Die na een hele slimme, maar even simpele combinatie... drie verdedigers van PSV op het verkeerde been zette. Kort 1-2 met Andersson de bal terugkreeg. En uit een vrij moeilijke hoek besloot om dan toch maar hard te schieten... op dat doel van PSV, het doel van Isaacson. En de bal ging erin. En zo staat Groningen na nu een half uur... Met 1-0 voor tegen PSV. Er zijn vijf kerken in de gemeente Leg, allemaal katholieke kerken, waar het vandaag een feestdag zou moeten zijn vanwege carnaval. Maar na het ongeluk van Prins Johan Frieso zijn alle feestelijkheden geschrapt. Matthijs van der Wiel sprak met de pastoor. Het einde van de heilige mis in het oude, volledig ingesneeuwde kerkje. Een mis die normaal gesproken heel feestelijk had moeten zijn. Maar pastoor Jodok Müller heeft de dienst vandaag aangepast. Ja, ze wat trauriger dan andere jaren. Het zou een feestdag moeten zijn vanwege carnaval. Also, carnavalszonntag, of faschingszonntag, is normalerweise bij ons een vrolijke... Normaal gesproken is het een en al vrolijkheid en luchtballonnen en veel kleuren, de kinderen erbij. Maar dit jaar was vrolijkheid onmogelijk. Komt ons geen wit over de lippen. Wat heeft u gezegd over het ongeluk? Bij de messe hebben we voor alle gebeten. Ze hebben gebeden voor alle betrokkenen. ik heb in de messe erwijnd. Dat we manchmal aan grenzen lebens... De Pastor grenzen... heeft verteld over de grenzen van het leven. Het is voor ons hier in het dorp zo wie wenn een Einheimischer verongelukt werd. Het is voor hen alsof er een bewoner van het dorp was verongelukt. Het is geen anonieme, Het is geen onbekannter. Het treft een familie die we goed kennen. Hoewel ze niet bij u in de kerk komen, want het is een katholieke kerk. En de koningin komt nooit, want die is protestant. Hè? Nee, nee, die koningsfamilie komt niet in die katholische kirche. De oranjes zelf komen niet, maar hij weet dat de koningin ook bidt. Ik weet dat, dat ze betet. Ze zijn toch verenigd in het geloof. En daar zijn we vereind. We zijn ja in het geloof. Is er dan helemaal geen carnaval deze week in Lech? Nee, dit ongeluk heeft die stimmung weggenommen voor den carnaval. Nee, het ongeluk heeft de stemming helemaal weggenomen. Een grote ontvangst voor de vakantiegangers. Receptie is geannuleerd. Er eerst een bedrukte stemming. Dat kan ja Die Dit is het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Een deel van het grondpersoneel op de luchthaven van Frankfurt gaat morgen opnieuw staken. Donderdag en vrijdag legden de ongeveer 200 medewerkers het werk ook al neer... vanwege een conflict over het loon en de arbeidsomstandigheden. De grondverkeersleiders die de vliegtuigen van en naar de landingsbanen en de platforms begeleiden... legden donderdag en vrijdag het werk voor enkele uren neer. Morgen wordt er een etmaal gestaakt. De actie begint om 5 uur en duurt tot dinsdagochtend 5 uur. Frankvoort is de op twee drukste luchthaven van Europa. In de Spaanse hoofdstad Madrid demonstreren tienduizenden mensen tegen de bezuinigingsmaatregelen van de regering van premier Rajoy. Consulent Rob Souberg, jij was net bij die demonstratie en jij zag dat die opkomst veel groter was dan verwacht. Hè? Hoe komt dat? Ja, nou, ik, ik sta er nog tussen en het is echt. Eh, ik, ik loop hier eigenlijk toevallig liep ik hier door de binnenstad. Ik dacht eens, kijken hoeveel mensen hier op het protest afkwamen. En het zijn echt tienduizenden. Tienduizenden mensen zonder overdrijf. Het zijn mensen met uitkeringen, mensen die in het onderwijs werken, mensen uit de gezondheidszorg. Mensen die op een of andere manier allemaal te maken krijgen met de bezuinigingen van die nieuwe conservatieve regering Raad Mensen die ook te maken krijgen met hervormingen van de arbeidsmarkt, waardoor het makkelijker wordt in de toekomst om mensen te ontslaan. Nou, Dit is het moment waarop de vakbonden hebben gezegd, wij laten onze tanden zien. En als je er zo tussen loopt, al die tienduizenden mensen hier, dan kan je zeggen, nou, ze laten... Dat in ieder geval is ze gelukt. Ze laten hier enorm hun tanden zien. Het eerste pro grote protest tegen de conservatieve regering Rajoy. Ja, want het is niet alleen in Madrid, hè? ook in de rest van Spanje wordt gedemonstreerd. Ja, uh, dit is de belangrijkste demonstratie hier in de Spaanse hoofdstad. Maar er wordt in nog meer dan 50 andere Spaanse uh, steden op dit moment ge uh, gedemonstreerd. Het is ook het weekend dat uh, Rajoy als premier van Spanje, ook als regeringsleider van de conservatieve, glorieus herkozen is. Maar goed, hij krijgt dit, dit grote protest vandaag in ieder geval ook op zijn bordje. Ja, dankjewel, Rob Zoutberg in Madrid. Het gaat niet goed met de PvdA. Gedoe in de fractie, twijfels over de leider Cohen en slechte peilingen. Vandaag bleek namelijk uit de peiling van Maurice de Hond... dat de PvdA deze week drie zetels heeft verloren. Jonge PvdA'ers hebben kritiek op de gang van zaken van de afgelopen week. Verslaggever Marcel Bril. Aanleiding is een interview van Cohen en Spekman in Trouw deze week. Daar ontstond veel gedoe over... Tot grote frustratie van de jonge PvdA Michiel Emmelkamp. Dat blijkt uit het tv-programma Buitenhof. Hij is lid van de groep Linkse Vernieuwing en hij is boos op de fractie. Wat ik hun kwalijk neem is dat ik het gevoel heb dat er uh, een heel pril roosje weer opbloeit uit, uh, uit de grond. Uh, een nieuwe koers, er wordt al, op allerlei manieren debat gevoerd. En de dag nadat het allemaal in de krant staat, dan dringt er een, een roedel anonieme Kamerleden uh, om dat roosje heen. Om dat even keihard de grond in te stampen, machtspelletjes aan de stoelpoten ja. van Job Cohen te zagen. En ik neem ze dat zeer kwaad. het Hamer is een Kamerlid van de PvdA met een lange staat van dienst. Zij snapt de irritatie van de jeugd. En ze wil dan ook heel graag over de koers praten. En die is... De kans van de PvdA is dat wij stoppen met mensen tegenover elkaar te zetten. Niet jong tegen oud, niet insider tegen outsider. We moeten zorgen dat we eigenlijk iedereen die dat nodig heeft... de kansen bieden op de toekomst en de zekerheden. Ja, dat vind ik wel, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, alleen, ja, dan moeten die jonge mensen zich natuurlijk wel nog steeds thuis voelen bij ja. de partij. Uh, maar dat is natuurlijk wel belangrijk dat ze zich thuis blijven voelen. En daar zit dus een beetje de zorg van, nou ja, als je richting de SP gaat. De laatste spreker was Diana van Loenen, deelraadslid van Amsterdam-Oost. Duidelijkheid kwam er niet tijdens Buitenhof over wat nou precies de koers moet zijn. En over de eventuele gevolgen voor Cohen. Daar werd met geen woord over gesproken. Kortom, kritiek mag en discussie is goed. Maar of de kiezer ook gaat geloven dat het zo simpel ligt? Volgende week is er weer een peiling. En dan eens kijken of de drie zetelsverlies van deze week dan goed gemaakt kunnen worden. In de buurt van de Franse stad Rijms is een zwaar busongeluk geweest. Een Britse man van 61 kwam om het leven en zeker 24 passagiers zijn gewond. In de bus zaten vooral Britse scholieren die terugkeerden van een skivakantie uit het Italiaanse Valladolsta. Ze waren op weg naar Birmingham toen de bus rond drie uur... door nog onbekende oorzaken van de weg raakte. De politie zegt dat er uit eerste onderzoeken niet is gebleken... dat de chauffeur van de bus had gedronken. Hij ligt nog in het ziekenhuis. Sport. Voetbal in de Euroborg, spelen FC Groningen en PSV tegen elkaar. Bas Tichelaar, PSV staat op achterstand. geschokken? Nou ja, dat zal ongetwijfeld. Acht minuten voor rust is het 1-0 voor Groningen. Maar dat schrik heeft nog niet echt geleid tot heel veel gevaarlijks. Nou ja, twee kansjes. Eén keer Mertens met een schot vanaf de rand van het strafstopgebied. Daar was dan wel een goede redding van Luciano da Silva voor nodig. De keeper van Groningen om die bal aan de goede kant van de paal weg te duwen. En even later Wijnaldum die na een aardige combinatie niet goed uitkwam met zijn stappen. En uiteindelijk de keeper op zijn weg vond. Nu aan de andere kant schiet Bakuna, maar schiet Bakuna over. En zo blijft het een uh, duel waar eigenlijk nog niet zo ongelooflijk veel aan is. Je mag het bijna niet zeggen, want het affiche is prachtig Groningen en PSV. Maar voor de beide doelen gebeurt zo weinig dat je nou niet bepaalt op het puntje van je stoel zit. Groningen heeft één serieuze kans gehad, die ging erin. PSV heeft twee halfjes gehad en die gingen er niet in. En dus staat Groningen voor. Op de hoofdpunten koningin Beatrix en prinses Mabel zijn bij prins Friso in het ziekenhuis in Innsbruck. Grondwerkers op de luchthaven van Frankfurt hebben voor een 24-uur-staking aangekondigd. En in Spanje wordt massaal geprotesteerd tegen de bezuinigingen van de regering. Dit was het uitgebreide NOS-journaal, nu verder met Langs de Lijn. Het is 11 minuten over en u bent weer terug bij de Lijn. Vervolg natuurlijk van Groningen PSV, de andere voetbalwedstrijden. We hebben prachtig tennis later op de middag natuurlijk, de finale Federer Del Potro. En we schaatsen de WK Allround. We hebben de 1500 meter bij de vrouwen gehad. Betekent dat nu de beurt is aan de mannen. Maar nog niet de grote man, hè, Erben en Joris? Nee hoor, nee, nee, nee, het is rustig nog. En we kijken allemaal rijkhalsend uit. En ook met veel spanning naar het moment waarop Bucko en Skobref... het zometeen dat op gaan nemen tegen dat Nederlandse bastion, want na twee afstanden één kramer, twee blokhuizen, drie verwijden in het klassement, maar die mannen daarachter kunnen allebei een denderende 1500 meter neerzetten, en die Nederlanders dat zijn meer mannen van de lange adem je zei het al, de vrouwen zijn klaar Nesbitt zegevieren net in die mooie 1.55.95 baanrecord, een honderdste sneller dan de snelste tijd, tot nu toe hier gereden vier jaar, dik vier jaar geleden door Claudia Pechstein, op twee wust met een goede slotronde en wust verloor dan wel van Nesbit. Nesbitt Schuift daardoor naar de eerste plaats in de klassement bij de vrouwen na drie afstanden. Wust nu tweede. Maar wat belangrijker is, Wust boekt de winst ten opzichte van Martina Sablikova. Die welkeurig vierde werd, maar toch even 1,18 inleverde ten opzichte van Wust. En we krijgen straks op die afstand slotritten als Nesbit Wust. Daarvoor wordt gereden Sablikova-klassen. En Linda de Vries, die nu op de vijfde plaats staat, neemt het op tegen Njatoen de Noorse. En dat is de top zes bij de vrouwen. En dat zijn de ritten zometeen de laatste drie ritten straks op de vijf kilometer. Nu de 1500 meter voor volk... ja. Aan de start een man in een oranje pak. En Erben, jij weet hoe die heet. Uh, tek Jan Bloemen staat aan de start. Ook weer vroeg in het klassement. Uh, heeft gisteren niet zo'n hele goede dag gehad. Uh, eigenlijk gewoon helemaal geen goede dag gehad. Dus daarom staat hij nu al in de vijfde rit. We hebben vier ritten gehad. En ik moet zeggen, uh, ja, vier ritten gereden en er is nog niet onder de 1,50 reden. En wat? Er is nog zelf, zelfs niet eens onder de 1,51 reden. De snelste tijd tot nu toe is van Lukas Makowski 1,51,16. En dat is toch een heel teleurstellende tijd als je bedenkt dat dat, dat, dat de, de Olympisch kampioen op de teampursuit van Vancouver was. Bloemen vertrokken. En Erben zei het al geen goede eerste dag. Hij werd 15e op de 500 meter. Goed, dat uh, was een beetje naar verwachting. Maar zijn 5 kilometer was echt niet goed. 14e gisteren. En daar staat Bloemen nu 15e. En hij zal het een en ander moeten laten zien op deze mijl. Om nog in aanmerking te komen voor een ticket op de 10 kilometer later vanmiddag. Opening 24-8. Is, is dat goed? Nou, dat is een reden. Nou, dat is eigenlijk niet een hele sterke oefening. Maar een sterke opening, maar je kunt dat ook niet verwachten van Tekjan Bloemen. Uh, wat ik wel goed vind, de eerste 200 meter kwam hij de bocht uit. En toen reed hij nog even door met twee armen los. Hij, echt wel, hij wil wel echt heel graag snij maken, maar dat moet hij ook wel. Want hij moet een hele goede 1500 meter rijden. Mocht hij nog kans willen maken om, om de laatste afstand te rijden. Hij gaat nu naar 700 meter toe. Hij heeft voorsprong op, op bekken. maar wat is dan de eerste ronde? 27-1 voor allebei. Voor zowel Tetjan Bloemen als de Duitser Patrick Beckert. En Bloemen zal toch wel zijn beste seizoensprestatie van dit jaar gaan moeten aanscherpen. 1.48-3 heeft hij staan. Erben, hoe gaat hij nu? Nou, hij gaat nu wel redelijk hoor. Hij heeft nu gelukkig weer het voordeel van een, van, een, van een binnenbocht. Hij kon op die kruis naar die Beckert toe rijden. Maar hij reedde niet heel erg hard heen. Ik had gehoopt dat hij iets sneller erheen rijdt. Dat hij iets meer afstand, iets sneller afstand ging nemen van die Beckert. Ze komen nu gelijk af op, de, op die 1100 meter. En ze rijden een rondetijd van 28-0 28-1. Ja, dat is niet echt heel erg snel. Nee, nee, nee, je ziet het ook meteen. Het is wel wat Bloemen betreft allemaal iets uh, ja, voortvarender dan wat hij liet zien gisteren op de 5 kilometer. Want daar dutte hij in. Maar Beckert komt nu binnendoor in die laatste bocht. Bloemen moet toestaan hoe Patrick Beckert naast hem komt. En hem nu vooraf gaat op het laatste rechte eind. Armen los bij Beckert. Een langzame trage slag. En Bloemen in de buitenbaan nog langzamer. Want Beckert wint in 1.49.30. En Bloemen na een slotronde van 29.5.1. 49-70. Ja, dat is, dat is natuurlijk een. Het is de eerste, tijd onder, eerste tijden onder de 1,50. Dus dat is redelijk. Maar die, die eindtijden zijn gewoon niet goed. Hij blijft bekert wel voor in het klassement. Dus dat, dat, dat geluk heeft hij dan in ieder, in ieder geval nog. Ja, maar hij stond 15e. Maar... En hij had moeten klimmen. En met dit uh, resultaat, 1,49-3, ga je denk ik niet klimmen in het klassement. Ik denk dat Tetjan Bloemen, dat voor hem het toernooi hier in Moskou erop zit. We gaan later echt vlammen. Met de Nederlanders in de top van het klassement. Verwij, Blokhuizen en klassementsleider Sven Kramer. En wij gaan vlak voor de rust even naar de Euroborg. FC Groningen, PSV Bas Tingelen. Twee minuutjes: nog nog altijd uh, 1-0 voor Groningen. Door die goal van Soek in minuut 28 van deze wedstrijd gemaakt. Burnett, de linksback backnot benen, was heel dicht bij zijn eerste doelpunt in de betaalde voetbal. Maar vond uiteindelijk toch nadat hij vlot combinerend eigenlijk overal doorheen liep. En in het strafselgebied van PSV was aangekomen. Toch Marcelo uiteindelijk op zijn weg toen hij schoot. Want Marcelo blokte dat schot van hem uitstekend. Het was de tweede grote kans in deze wedstrijd dus voor FC Groningen. Waar PSV, vertelde dat het al nou ja, twee halfjes heeft gekregen in het beste geval. Wat dus wel op jacht zal moeten. In de tweede helft vermoed ik dan. Want de eerste helft zoals gezegd duurt nog maar een dikke minuut. Maar nou, in ieder geval beter voetbal. Dat is er nog niet van gekomen. Maar Tafs die moet even langs de kant worden verzorgd. Na een botsing met wie, uh, van wie Evens de Groninger speler was. Met wie die een botsing kwam. Dat heeft PSV een vrij schop op. Die door Mertens nu genomen gaat worden. Drukte in het zasselgebied. bal wordt achterwaarts weggekopt door de Groningse verdedigers. Het is Andersson de aanvoerder die dat doet. En dat betekent dat PSV nog een hoekschop krijgt ook. Terwijl de klok inmiddels in de laatste minuten is aangekomen. Maar tafs weer binnen de lijnen komt. Dat lijkt me een goed moment. Want zij ploeg dus een corner mag gaan nemen. 1-0 voor de duidelijkheid voor Groningen. Hoekschok komt van Strootman. Indraaiende bal vanaf de rechterkant. Komt bij de eerste paal terecht. En wordt verlengd bij de tweede paal. Dus Mano leeft er heel dichtbij, maar die. Wil de bal eigenlijk op doel schieten, maar werkt hem merkwaardig genoeg weg. Dan wordt hij opnieuw ingebracht. Gaan er van PSV 3 de lucht in? Maar heeft niemand uiteindelijk de bal te pakken? En is er een vlag omhoog gegaan aan de overkant ook, omdat er van PSV mensen buiten het spel staan. En dan gaat Luciano heel slim de vrije schop snel nemen. Want Tadic staat op de helft van PSV. Daar staan er van PSV wel 2 bij. Maar die zijn in paniek van wie Wijnaldum en Willems. Maar Wijnaldum uiteindelijk degene is die de bal er maar blind de tribune in schiet. Groningen heeft de ingooi ook alweer snel genomen. Want ja, hoe minder PSV'ers daar staan, hoe groter de kans op succes is. Maar inmiddels zegt PSV toch voldoende mensen weer naar achteren gedirigeerd. Zegt de klok 45 minuten. Zegt de scheidsrechter de Wiedemeij. Denk ik dat er een minuutje extra tijd bij komt. Ook twee minuten zelfs. En uh, dat betekent dat Groningen via Kappelhof nog eens mag gaan bouwen aan een aanval. Kappelhof. Texera zoekt de combinatie. De Uruguayaanse spits geeft de bal eigenlijk ongelukkig terug. Toch wordt hij door Kappelhof binnengehouden. Die stuurt dan Zoek weg. Zoek vergrijpt zich denk ik aan Willems. Wordt niet gezien. Tadis mag door. staat bijna op de achterlijn. wil het strafschot binnen dribbelen. Nou komt nog een heel end. En omdat Manolev en Marcelo elkaar eigenlijk niet uh, goed begrijpen, wordt de bal door de psv eens over de achterlijn gelopen. En komt er nog een hoekschop voor FC Groningen. Zo is de slotfase van de eerste helft eigenlijk best leuk. Vanaf pakkenbeet minuut 40 tot nu gebeurt er voorbij de doelen wat. Golft het spel op en neer. En is het het aanzien plots waard? Naar waar eigenlijk het hele stadion vol 40 minuten lang het gevoel heeft gehad. Waar kijken we naar? Ja, behalve de groningen bij die goal van Soek. Uiteraard Hoeschop dus voor uh, Groningen. En die worden genomen door Tadic. De bal gaat indraaiend komen met het linkerbeen van Tadic. Vanaf de rechterkant dus. De wijze mensen zoeken de lucht in. Daar gaan er wel meerdere luchten lucht in ook. Van wie Ivens denk ik degene is die de bal raakt. Of zou het toch Texera zijn geweest. Die twee stonden samen bij de tweede paal. Maar de bal gaat naast het doel van Isaacson. En daarmee lijkt het gevaar in ieder geval voorlopig wel geweken. PSV zal zich. ...in de rust moeten herpakken. Want de eerste helft is nooit de tweede. Dat is wel eenmaal een prachtige wet in de voetballerij. Dat zal Rutte ook weten. Maar hij zal zijn manschappen moeten toespreken. Want het is ondermaats geweest in de eerste 45 minuten. zit op het middenveld voor PSV. Maar ook daar lopen Martafs en Lens elkaar weer in de weg. Oh, Mertens profiteert bijna omdat Evans niet oplet. Pikt hem wel de bal van de schoenen. Maar omdat zijn keeper wel alert is, Luciano da Silva... ...komt hij zijn strafdomgebied uit en trapt de bal dan de tribune in... voordat merkt dat ze er nog bij kan komen. Rutte is er maar even bij gaan staan. Met een bijzonder ontevreden gezicht. Daar kan ik me alles bij voorstellen overigens. En dan mag PSV nog een keer gaan ingooien. En heeft Willems de bal. Die zou hem dan nog één keer kunnen inbrengen. Nog een seconde of vijftien te spelen. Geeft een breed. De Rijk zou van afstand kunnen schieten. Schept de bal het strafgebied in. Maar doet dat weer zoveel te hard. Zonder enig gevoel dat die bal bij Luciano terecht komt. En dat zegt Wiedermeijer rust. Groningen krijgt applaus van het publiek. Na een uh, wat saaiige eerste helft waarbij de laatste vijf minuten het leukst waren. En Groningen voorstaat met 1-0.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 That's <laughs> I'm done. Worden wij in de groot van lang, lang geleden, het Jimmy, oftewel de eenzame fietser. Op het weekendal zijn de mannen bezig aan de 1500 meter. Eerder vandaag hadden de vrouwen diezelfde afstand. Daar werd iedereen wust afgetroefd door Christine Nasbit. De Canadeesse gaat nu ook aan de leiding in het algemeen klassement. Bert Maaldrink raapt de wust op na de race. Ja, je bent in ieder geval weer bij de mensen, want je had het even slecht zo net. hè? Ja, ja dat uh, krijg je als je 1500 meter gaat vechten in plaats van goed schaatsen. En dan, uh, ja, dan wil je heel graag en dan kost het heel veel kracht. En dan uh, ja, het kost het misschien nog wel meer energie dan dat je goed schaats En dat je, dat je hem gewoon goed raakt. Wordt het ook slecht? Ja, nou, ja, ik voel niet, uh, niet de sirene. En uh, ja, wat ik zeg, ik, uh, ik denk dat ik uh, iets te graag wou. En ja, Nes heeft natuurlijk een hele go goede opening. En uh, ik dacht nog wel, ik had wel van voren uh, met mezelf afgesproken. Okay, wat er ook gebeurt, gewoon je eigen race rijden. En uh, op zich ging het wel goed door achterlangs Kruisling. Ja, toen wou ik toch net iets te graag te snel naartoe. En toen vergat ik een beetje dat je dat gewoon uit je techniek moet halen en uit je blad. En uh, ja, mijn benen deden heel veel en ik stond er heel, heel veel energie in. En alleen... Uh... Ja, dat komt helaas toch niet helemaal uit wat, uh, wat ik ervan gehoopt had. Ja, want jij had natuurlijk ook die race van vorige week in gedacht, in Hamar toen je haar versloeg. Maar hier was Nesbed ook gewoon beter, hè? Dat zie je ook. Zij is uh, ja, sneller beter dan vorige week. Ja, en uh, nou, het volgende voor mij, voor mij vorige week was dat ik uh, buiten startte en dat ik dan uh, binnen eindigde. Maar als je buiten start, kijk, nu wordt het gelijk overheen gekruist. en uh, zich is dat niet erg. En, uh, ja... Maar goed, het, eh, het is gewoon jammer en ik, ik had het zeker wel beter gekund, denk ik. Alleen, uh, ja, ja, vooral blijven schaatsen, hè, dat is een beetje de sleutel. Heb jij tussen dat, uh, dat piepen door zo net na die 1500, naar het klassement gekeken en naar de verschillen? Ja, een beetje met schuin oog, maar jij bent er altijd beter in, beter in dan ik dat ben. Nou ja, Nesbit staat nu bovenaan, maar daar kun je gevoelig een streepje doorzetten, denk ik, voor de wereldwitemala, mag jij zeggen. Uh, daarna uh, Wust en dan Sablikova. En Sablikova staat uh, bijna 12 seconden op de 5 kilometer achter jou. Oké, okay, en ik achter Nesbit? Uh, 2,7. Ja, nou ja, goed. In principe, gezien de 3 kilometer van gisteren, moet ik die 2,7 van Nesbit wel kunnen pakken. En dan wordt het een heel gevecht om die 12 voor Sablikova te blijven. Maar... Ik geef me zeker niet gewonnen, dus uh, kom maar op met die vijf kilometer. En de ervaring leert ook eigenlijk dat er niet zoveel van te zeggen is. Hè? Want hoeveel het moet zijn dat jij haar dan uh, achter je houdt en zo. Dat is toch per weekend, per toernooi verschillend. Ja, inderdaad. De ene keer uh, is uh, nou ja, 14 seconden niet genoeg. De andere keer is het uh, dik genoeg. Dus uh, vandaag is 12 seconden. En, uh, nou ja, ik ga alles geven en uh, dood of gladiolen. Dat straks dus de 5 kilometer bij de vrouwen, eerst de 1500 meter bij de mannen. En langzamerhand worden de namen bekender en bekender, Erben en Joris. Tja, we gaan ons. U even eerst introduceren aan twee namen... die net bij wat enthousiasme, voor wat enthousiasme zorgden voor de beide man naast me. Erwin Mennemars, want we zagen een nieuw Belgisch record. En we zagen een man. En toen hoorde ik jou enthousiast roepen... kijken we hier naar de nieuwe bukko. Ja, want Sverre Lunde Pedersen, de 19-jarige Noor... reed hier een prima race, 1.47.5. Ja, dat is gewoon hartstikke goed. En hij heeft ook mee verreweg de snelste tijd tot nu toe. Uh, met zijn 1.47.4. Want hij reed, hij reed ruim 17e sneller dan... De uit Polen, Maar wat ook heel leuk was om te zien, was Bart Swings, Die onze Belgische vriend. Ja, want hij reed namelijk het Nationaal Record. En wie had dat oude Nationaal Record in handen, uh, jongens? Dat moet Veldkamp geweest zijn. Inderdaad, Veldkamp 1.49, 0-0, ooit gereden in Calgary. Maar hier reed Bart Swings 1.48... Uh, 38, dus een geweldige tijd. Hij reed ook een geweldige race hoor. Ik vond hem echt heel goed rijden. En ik, ik, ik zeg je, daar gaan we de komende jaren nog heel veel van horen. En van die Pedersen dus ook. Op het ijs inmiddels de nummer 5 van vorig jaar. Dat is de Amerikaan Jonathan Kuck. En hij rijdt tegen de man die het tot nu toe nog niet helemaal kan waarmaken hier. De Fransman Alexis Contin. Maar die zou op een, bijvoorbeeld een 10 kilometer heel veel winst kunnen boeken. En ja, en die is nog niet gereden. Ze rijden tegen elkaar. Ze rijden allebei nu een ronde van 26-8 met nog twee rondes te gaan. En dit is dus een beetje de middenmoot van het klassement. De Fransman komt in, staat zevende. Kuk, achtste. En als we kijken naar de 1500 meter op dit moment, is de eerste Nederlander die tot nu toe in actie kwam En de enige dus, Tetjan Bloemen, al gezakt naar de zevende plaats. Dat voorspelt weinig goed, Serben. Ja, dat, dat, dat, dat is gewoon gewoon niet gewoon, goed. Die gaan we niet meer terugzien op. Op, op de laatste afstand. Dat is toch wel heel erg jammer hoor. Want uh, ja, als je een Nederlands kampioen allround uh, hier aan, hier aan de start staat, dan moet je toch minimaal de laatste afstand kunnen rijden. We zien nu. Uh, Alexis Conten die uh, de laatste buitenbocht ingaat, die, uh, die heeft het toch ook wel heel erg moeilijk. En ik denk dat Jonathan Cook de race gaat, gaat, gaat winnen. Makkelijk gaat hij die winnen. Het is uh, niet het toernooi van de Fransman in het witte pak. Hij heeft een verbeterde trek op het gezicht, maar de man in het zwart in de binnenbaan, de Amerikaan Kuk, is al weg. Ligt 15-20 meter voor en gaat eindigen. Nou, dat is een aardige tijd. 1-48-41. Aanmerkelijk langzamer, een seconde langzamer dan de jonge Noor Pedersen. Contin, 1.49, 31. en dat allemaal natuurlijk in het licht van alles wat nu gaat komen. Nu nog tien ritten, de tiende, zometeen Skobrev en dan gaat het lawaai hier losbarsten. Want dat is natuurlijk de grote man van Moskou. tegen de leuk rijdende Let Silovs. Dan rit 11, want het zijn er drie. Koen Verweij in zijn strijd met vooral... Havart, Bukko goed op de 1500 meter. En Verwij moet oppassen dat al die mannen achter hem niet, hem niet gaan passeren in het klassement. En tot slot wederom een duel. Kramer, Blokhuizen. Gisteren op de 5 kilometer. Vandaag die twee in actie op een afstand die hen iets minder goed ligt. De 1500. Maar ook die moet gereden worden. En ook op die afstand mag je geen fouten maken. Zo rijd je in WKO-round. Vier keer goed rijden. Vrijwel foutloos. Dan ben je goed in actie. En dat maakt je kans op een hoge notering. Maar eerst. Skobref Silos uh, Erben. Ja, de naam Skobref werd hier omgeroepen en het stadion, uh, ja, die, uh, die, daar hoor je in één keer toch wel behoorlijk wat, uh, wat uh, publiek. Uh, ja, wat moet je nou eigenlijk van, van, van Skobref zeggen? Hè? Hij gaat, staat hier natuurlijk wel als regerend wereldkampioen allround en hij staat nu op de vijfde plek. Dus ja, Hij zal nog wel even een, een inhaalslag moeten doen, want hij wil graag in ieder geval op dat podium. En die vijf kilometer, die kan hij goed rijden, maar die kan hij ook echt verknallen. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd wat deze race gaat doen. Ze zijn in ieder geval goed weg. Zo komen de eerste bocht uit. En Silos, die een PR heeft aan de duizend meter van 1.07. Die gaat dus sneller open. Die heeft meteen al een meter of tien te pakken hoor. Ja, Silos. 23.8 als eerste. Onder de 24 seconden op de 300 meter. Skobref 24.4 erven. En dan wordt het spannend op die kruising hoor. Want Silos die kruist over Skobref heen. Gelukkig is daar geen probleem. Gelukkig kan Skobref gewoon naar die buitenbocht gaan. En kan hij juist profiteren van die snelheid die Silos had. Dus die snelheid die neemt hij mee. Nu moet hij zorgen. Dat hij dezelfde snelheid heeft En dat hij de laatste twee ronden tijd gaat goedmaken. Want je zegt het al. Hè? Profiteren. Dat is wat Skobref graag doet. Het is een soort a-skiën. Hij wacht op zijn kans. Hij profiteert van je. En duikt dan in die slotronde. En vooral in die laatste bocht over je heen. Ja, rondje 26-7 voor Sielovs. En 26-9 voor Skobrev. En als er één iemand die rondetijden heel erg vlak kan houden. Dan is dat Ivan Skobref. 26-9. Ze gaan zo meteen naar die 1100 meter toe. Skobrev komt al bijna na Sielovs. Het zal mij niet verbazen. Als die rondetijd laag in de 27 is. Want dat moet hij rijden hoor. En tot nu toe waren ze allemaal in de 27. Skobrev de snelste hier. Inderdaad, 27-3. Daar komt nog een versnelling van hem. Silas 28-0. Nu moet Skobrev gaan laten zien wat hij dit seizoen een paar keer deed. Op de 1500 en ook op de 1000 meter. Hij kan dat als geen ander. Vooral in die buitenbocht. Hij ja. klauwt zich nu langs de led. Ja, inderdaad. Als je kijkt naar die laatste buitengaan, alsof hij gewoon opent. Hij rijdt nog steeds even hard. Geen enkele vermoeidheid. Hij rijdt denk ik hier een schitterend rond. Hij sprint naar de finish toe. In de tijd van 1.46.94. Verreweg de snelste tijd tot nu toe. Silofs 1.47.93. Skobrev snel, wel anderhalve seconde langzamer dan het baanrecord. Hij heeft een tevreden blik in de ogen. Hij heeft zijn slag geslagen. Hij heeft de rest even laten zien wat hier mogelijk is en wat de rest nu zou moeten gaan doen. Ja, 1.46.94 is een goede tijd, maar... Het is niet een tijd waarmee je heel veel tijd gaat pakken op, op, op die andere mannen. Want de mannen hebben allemaal een 1.47 laag in de benen. Ook wel een 1.46 als ze heel goed gaan. En als ze een schitterende race rijden. Misschien zie ik hier een Jan Blokhuizen of een Kramer. Misschien ook nog wel, heel, misschien wel een 1.45 rijden. Het zou toch wel heel apart zijn en heel frappant. Het is mogelijk nogmaals. Bukko heeft hier vier jaar geleden 1.45, 46 gereden. En om Skobrev achter zich te houden in het klassement, zal hij een seconde maximaal langzamer mogen rijden dan er is. Nou, dat gaat even makkelijk lukken. Bucko, excuus, gaat dat makkelijk lukken. He, dit seizoen al drie keer op het podium op deze afstand op de Wereldbeker. Een keer tweede, twee keer derde en natuurlijk ook derde op de Olympische Spelen op de 1500 meter. En zijn ja. opponent is Koen Verweij. En voor Koen Verwij staat er van alles op het spel. Ja, inderdaad. Ze gaan nu al naar de stad. Het stadion is helemaal stil. En ze zijn hopelijk nu, ja, ze zijn in ieder geval goed weg... En Koen is natuurlijk wel een echte rijder die echt vast gaat klampen aan Havert Bukko. zijn in ieder geval katachtig rijdt hij naar, naar die eerste bocht. Met heel veel agressie rijdt Koen Verwij richting uh, Havert Bukko. Maar hij gaat het gat op de eerste 200 meter niet dichtrijden, denk ik. Bucko met een kalme blik in de ogen. Verwij inderdaad. Sterk katachtig, Verwij weet dat hij een gat heeft in zijn voordeel van 1.08 op Bukko. De openingen 23-8 Bucko 24-0. Verwij. Oh, dat is een goede opening voor Havert Bukko In die tweede bocht. Een handje aan het ijs voor Koen Gelukkig gaat het goed. Hij voelt zich, denk ik, toch een klein beetje opgejaagd door Havert. die met het ingaan naar de 700 meter toe. Met die bocht, de voorsprong alweer heeft op Koen voorbij. Hij komt er onderdoor. Het gat is, denk ik, nu een meter of tien. Koen moet nu echt aanhalen en versnellen. Bukko op de. 700 meter. 26,4. Verwij 26,6. En wat zal er door het hoofd van Verwijs spoken? Immers, een jaar geleden stond hij na één dag eerste. En toen ging op de tweede dag veel mis en zakte hij uiteindelijk buiten de medailles. Ja, Koen gaat nu weer naar die binnenbocht toe. Hij heeft de aansluiting. Het gat, hij gaat het gat in deze binnenbocht niet dichtrijden hoor. Hij blijft nog steeds 10 meter achter. bukkel rijdt denk ik een hele goede race. Maar Koen bij -vecht, vecht heel erg hard. De tijden zijn nu 27, 8 van havert 28, 0 van de Koen Verweij. Dat is te langzaam hoor, 28, 0. Gelukkig is de kruising geen probleem. havert kruist achter Koen Verweij langs, maar hij is er nu al naast. Hij is er echt naast en Verwij gaat met een grimas de buitenbocht in. En Bukko ja, met een kalme blik in de ogen nu in de binnenbocht, er langs. Hij gaat ruim voor Koen Verweij finishen. In het klassement zit er dus 1,08 tussen deze twee. En ik denk dat het Bukko gaat lukken, want hij finisht in 1,46, 82... En Koen Verwij in 1.47.67, dan is het dus net niet gelukt. Bukko verslaat hem wel, maar Verwij blijft voor Havert Bukko in het algemeen klassement. Ja, dan zijn die tijden, dan zijn ze maar net iets sneller dan het uh, Iwan Kobrev is. Dan heeft Skobref toch niet zo heel slecht gereden. Koen Verwij verliest hier op, op deze 1500 meter. Daar zal hij absoluut niet blij mee zijn. Want ik denk, Koen Kennedy wilde die, wilde die in ieder geval deze rit winnen. Maar gisteren had hij, konden ze echt vastklampen aan zijn tegenstander. En nu heeft hij er dan met name achteraan gerend. Uh, ja, en dat is het gevaar als je echt een racer bent. Je moet altijd wel vanuit jezelf rijden. Vanuit je eigen kracht rijden. Profiteren van je tegenstander. Maar helaas net niet goed, net net niet goed genoeg gedaan. Een beetje wat Buus net zei. Vechten in plaats van schaatsen. Ja, en de feit km is dan een hele gevaarlijke afstand. hè? De 5 vijf kilometer kun je daar veel meer doen. Op zo'n 5 kilometer komt het ook heel erg op timing aan. En dan moet je wel die goede timing vasthouden. Maar als je dan in die eerste 400 meter gaat forceren. Ja, dan loop je de rest van de race gewoon achter jezelf aan. En dat zag je een klein beetje gebeuren bij Koen Verweij. Maar nu de laatste rit. Het gaat nu gebeuren. Jan Blokhuizen spuugt even. Dat doet hij keurig. Dat moet even. Hij concentreert zich volledig voor de start. Hij staat na twee afstanden. Tweede in het algemeen klassement. Op het WK hier in die mooie hal in Moskou. Boven hem in het klassement. Dus maar één man. En wie? Dat is de viervoudig wereldkampioen Sven Kramer. Tussen die twee zit op deze afstand 0,41. En als Jan Blokhuizen dat wil. En hij liet gisteren op de 5 kilometer zien dat hij het wil. En dat hij het durft. Het aanvallen van Sven Kramer. Dan zal hij het op deze afstand dus moeten doen. Ja. Het, het goed maken. De opening wordt een hele belangrijke. Het is heel belangrijk voor Sven Kramer dat hij in ieder geval bij, Koen, bij Jan Blokhuizen in de buurt blijft. Want die eerste kruising die kan zomaar eens heel erg gevaarlijk worden. Hoor. Die eerste kruising kan gevaarlijk worden. Let op, let op mijn woorden. Ko Jan Blokhuizen komt uit die buitenbaan. Hij heeft een medetje of acht voorsprong. met de eerste opening. Die eerste opening 24-0 voor Jan Blokhuizen. 24-3 voor Sven Kramer. Gelukkig, die kruising gaat goed hoor. Die kruising gaat goed. Jan Blokhuizen zit nu al op de kruising achter Sven Kramer. En Blokhuizen zit wat dieper. Kramer een beetje hoog. Met de witte band om de rechterarm. Blokhuizen heeft het rood om de rechterarm. Gaat nu de binnenbocht in. De eerste volle ronde is nagenoeg voltooid. Het gat een meter op 8, 9 in het voordeel van Jan Blokhuizen. Ja, dat gat is, een, is kleiner geworden hoor. De rondetijd van Sven Kramer. 26, 7 om 26, 8 voor Jan Blokhuizen. Sven Kramer gaat nu zo op die kruising naar Jan Blokhuizen toerijden. Hij gaat het gat in deze ronde dichtrijden. Door. Zeker weten, Jan aanbieden bij. erbij, heeft net iets hoger ritme en door die binnenbocht komt hij naast Jan Blokhuizen. Hij zit er zelfs al een metertje voor. Met die hoge slag, met die kracht puur uit dat middenlichaam en kramer. Met nu een mooie verbetering trek op het gezicht. 27-4 is voor hem een uitstekende ronde. Blokhuizen levert hier een halve seconde in. Ja, en dan rijdt Sven goed hoor. Dan heeft, heeft Jan Blokhuizen nog het voordeel van die laatste binnenbocht. Misschien kan hij zich aanknappen. Misschien kan hij met die laatste, laatste, laatste bocht nog weer binnendoorkomen. Ik denk het wel hoor. Ik denk dat Jan Blokhuizen heel dicht in de buurt gaat komen van Sven Kramer. Ja, ze komen naast elkaar hoor. Je naast zag elkaar op over de schouder kijken. Een soort irritatie in het gezicht. Hij keek over de linkerschouder en hij gaat de race verliezen van Jan Blokhuizen. Het is 900e. Jan Blokhuizen, derde op de 1500 meter in 1:47.21. Sven Kramer, vierde 1:47.30. De de psychologische oorlog is gewonnen door Jan Blokhuizen. Maar de strijd is voor alsnog in het voordeel van Sven Kramer. Zo lijkt het tenminste Ja, te ja ik denk, als, ze hebben gewoon goed gereden. Allebei de jongens, ze hebben niet, uh, uh, ja, ze rijden 1.47, dat is een keurige tijd. Als je kijkt naar de klassementen, dan staat Sven Kramer gewoon na drie afstanden bovenaan. Jan Blokhuizen... Moet twee seconden goed maken op de 10 kilometer op Sven Kramer. Dus uh, ja, Sven heeft een hele goede uitgangspositie voor die naast afstand. En ik vind dat Jan Blokhuizen... Ja, Jan Blokhuizen rijdt gewoon heel goed. Jan Blokhuizen die probeert het. Jan Blokhuizen die, uh, die, die probeert... Ja, kijk, ja, Sven Kramer, kijkt nu even naar. Maar hij schudt een klein beetje met, met zijn hoofd. Hij is nee. toch niet echt tevreden. <hij> Jan, Blokhuizen, Jan Blokhuizen lag op 11 meter achter en heeft uiteindelijk de rit, de rit gewonnen. Jan Blokhuizen legt zich niet zomaar neer bij de hegemonie van Sven Kramer. En dat alles leidt ertoe dat Havard Bucko hier de 1500 meter wint. 1,4682. Twee, en dat uh, is een klein beetje feest hier, Rusland, in 1,4694. En derde op de mijl, Jan Blokhuizen in zijn mooie strijd met Sven Kramer. Waarop hij uiteindelijk 8 seconden gewonnen heeft op deze afstand. Kramer 4e, zesde 6e en in het klassement staat. Erwin zei het al, Kramer is 1, Blokhuizen 2 op 2 seconden. Het gaat hier zo meteen verder met de 5 kilometer voor de vrouwen en uiteindelijk de 10 kilometer voor de man. En straks om twee uur zijn we ook bij de tennisfinale in Rotterdam tussen Federer en Del Potro. Nu weer tijd voor het voetbal. FC Groningen tegen PSV, de tweede helft in de Euroborg. Bas Ticheler. Een paar minuutjes onderweg, 1-0. Nog altijd de voorsprong voor Groningen door die goal uit de eerste helft van Soek. En twee wissels bij PSV in de rust door Rutten. Lens en Willems naar de kant. Willems was opnieuw onder maats. Dat is vervelend om te zeggen, want het jochie is pas 17. Maar toch de laatste weken is het het niet meer. Zijn vervanger is Bouma. En uh, labiat is gekomen voor Lens. Omdat ook Lens eigenlijk uh, ondersneeuwde. en zich alleen maar ergerde, opwonden irriteerde. Groningen heeft de bal. Bakuna, Paas, doet dat aan de linkerkant van het veld. waar Tadic ontvangt. met een hakje probeert om Manolev te poorten. Dat lukt wel, maar Tadic gaat er zelf bij zitten. en is dan onherroepelijk de bal kwijt. En dan kan PSV weer overnemen. Maar is de Paas van Manolev heel slordig. Die wordt weer opgepikt door Groningen. Andersson aan de wandel, wordt vastgepakt door Strootman. Strootman valt zelf, maar Andersson niet. Blijft aan de bal. Dan komt er een tackle van Manolev, de steun van De Rijk. en dan komt de bal voor de voeten van Bouma, die nu flink. Wordt opgejaagd door Texera. Aan de weg kwijt is en de bal over de zijlijn speelt. Rutte schudt het hoofd. Is er maar weer bij gaan staan buiten zijn de uit. Heeft gezien dat het in de eerste helft met zijn ploeg nauwelijks wat was. En heeft dus in de eerste vijf minuten na rust gezien dat ondanks twee wissels het eigenlijk nog steeds niks is. En dat Groningen nog altijd met 1-0 leidt. Bouma overigens eh, ontsnapt. Want ik moet me vooral enigszins bijstellen. Die blijkt de bal wel via zijn tegenstander te tenminste over de zijlijn te hebben geschoten. Dus dat PSV mag gooien. Dat maakt... De schade wat minder groot natuurlijk. De Rijk heeft de bal gekregen. Die gaat opbouwen. En gaat dan kijken of er voor in beweging is. Het antwoord is nee. Want eigenlijk staat iedereen al de hele wedstrijd stil bij PSV. Toifonen neemt aan de hoogte van de middenlijn. Dan loopt uit zijn rug wel Strootman weg. Maar die kan dat de bal onmogelijk brengen. Die gaat terug naar De Rijk. De Rijk kiest voor de zijkant. Naar Manolev. En Manolev puzzelt dan verder. Want uh, Wijnaldum komt van dat de bal toe. Geen gaatje dat er eigenlijk verderop ontstaat. Balverlies en een counter. Met Tadic en Bakuna voor het doel. Daar komt Bakuna. Daar is het 2-0. 2-0 voor Groningen met een perfect uitgespeelde counter. Waar Tadic ontsnapt aan de linkerkant. Een ongelooflijk gat dat er valt naar dat balverlies van PSV op het middenveld. En als Bakuna dan heel slim is meegelopen in het centrum. En eigenlijk ook aan de aandacht ontsnapt van de PSV-verdedigers kan de bal gewoon breedte opzij. En loopt Bakuna een binnen. Is er een grote verrassing in de maak in de Euroborg? en gaat de koploper van de eredivisie aan vrij oplopen in Groningen. Dat zou maar zo kunnen, want vrij kort op weg in de tweede helft en Groningen op 2-0 tegen PSV. I left my hands to the child I a thousand sorry miles To wait for my father To gather up his tools He said, my boy, you gotta run Don't wait for me, don't wait for mom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 Ja, we gaan uh, weer eens even naar het uh, schaatsen toe, want uh, straks gaat de, 500, uh, of, de 5 kilometer bij de vrouwen van start. Uh, de ritindeling zijn we benieuwd naar, en, ja, zonder die ene Nederlandse, jongens. Marit Leenstra is er dus uh, niet meer bij, zij heeft zich teruggetrokken uit het Noord. Stond stopt na drie afstanden, tiende, maar Erben, ze deed... Wat jij eigenlijk haar voorafgaand aan het toernooi eigenlijk had willen zien doen. Ze trekt zich terug uit de toernooi. Nou, als je kijkt naar hoe ze gisteren gereden heeft. De 5 kilometer is nooit haar favoriete afstand geweest. En als je dan hier al niet fit aan de, aan de start staat. En de 3 kilometer ging gisteren al heel erg moeizaam. Er is nog een weken afstand waar ze zo meteen weer mee gaat doen. Om de 1000 en de 1500 meter. Ja, wat heeft ze dan hier eigenlijk te winnen op zo'n 5 kilometer? Dus ik vind het een verstandig besluit dat ze zich uh, terugtrekt. Ik vind het natuurlijk wel heel jammer. Ja, dat ze zo rijdt. Maar het is niet anders. En laten we hopen dat we op het afstand weer de echte Marit Leenstra zien. Je bent net wat kwaader op een andere schaatsen. Er zijn drie afstanden gereden bij de mannen. De, de, de 1500 is afgewerkt. Er is een doelpunt bij Bas Dichler. Nou, dat niet, maar PSV eh, draait zichzelf wel verder in de problemen. Het staat met 2-0 achter in Groningen en moet door met eh, 10 man. Omdat Manolev van het veld wordt gestuurd. Manolev had al geel. Die uh, is een soort aanvaller geworden in de jacht van PSV in de buurt van een doelpunt te komen. Die komt het strafvolgebied van FC Groningen binnen. En daar uh, gaat hij wel heel makkelijk naar de grond omdat hij een strafschop wil versieren. Scheidsrechter Wiedemeijer beoordeelt dat als schwalbe en geeft Manolev de tweede gele kaart. En zo zijn er 10 PSV'ers die uh, het moeten gaan opnemen tegen 11 van Groningen in de wetenschap. Dat die 11 van Groningen ook nog met 2-0 voorstaan. Kortom, problemen voor PSV in het noorden van het land. En dan gaan we terug naar het schaatsen. Heren. Tja, Erben wil ook iemand een rode kaart geven hier en dat is Ivan Skobrev. Hij vierde zijn behoorlijk goede optreden op de 1500 meter door hier een soort erenronde te lopen met ja. de baby op de arm. Ja, hij reed hier op zijn schaarse een soort van erenronde met zijn, met, zijn, met zijn kleine inimie kleine, kleine op, de, op, op de arm. En dan denk ik van, ja, hier werd hij bezig met een WK, hij zit midden in het toernooi. Uh, daar begrijp ik dus absoluut helemaal niks van. Dan moet je juist naar de Kamer toe moet je je weer voorbereiden op die laatste afstand. Want hij staat er nog redelijk goed voor. Hij hoor. staat op de vijfde plaats. We ja. gaan van, even van vijf naar één. Vijf Skobre, vier Bukko, drie Verwij. Dat is allemaal heel spannend. Gaan we zo over door, want op twee blokhuizen, één Kramer... Ja, daar komt geen verandering meer in. Tenminste, niet in het feit dat die er in boven ze twee zijn. Blokhuizen 2.2 achter Kramer op de 10 kilometer. Verwijt derde op een kleine 7 seconden. Maar Verwij is natuurlijk minder op die afstand. Maar achter Verweij loeit, loert het gevaar. Bukko anderhalve seconde achter Koen. En Skobref een dikke 9 hebben. Ja, 9 seconden, dat kan best. Kijk, Koen verwij rijdt goed... Heeft, uh, heeft hij goed gereden, maar hij heeft wel drie races echt op zijn tandvlees gereden. Ik heb er heel veel respect voor. Ik vind het mooi om naar te kijken. Maar kan hij dat somenteel ook nog een keertje op die 10 kilometer? Kijk, hij, moet een, hij heeft gelukkig een voorsprong uh, verdedigen voor die derde plek. Want daar gaat het eigenlijk om. Hè? Kijk, de nummers 1 en 2, Kramer en, en Blokhuis, die gaan echt strijden om die wereldtitel. En daarachter is nog een gevecht tussen Wij, Bukko en Skobref. Uh, Bukko ja, heeft goede, patie, goede, goede, goede papieren. 1,54 seconden achterstand. Skobref... Als hij gewoon goed rijdt en gewoon bezig is met de wedstrijd in plaats van met hier eren rondjes aan het rijden, dan kan hij ook nog gewoon op het podium komen. We gaan het straks zien, maar eerst natuurlijk de 5 kilometer voor vrouwen met in de na laatste rit Klassen tegen Linda de Vries. De, uh, Linda de Vries tegen Njatoen daarboven. Sablikova, Klassen. En het toernooi wordt afgesloten met de nummers 1 en 2. Nesbit en Wust En Irene Wust moet in dit toernooi. Want Nesbit staat eerste, maar gaat op de 5 kilometer. Gegarandeerd kelderen. Irene Wust verdedigt Straks op de 5 kilometer, je hoort het haar eerder zeggen... een voorsprong van een kleine 12 seconden op Sablikova. Ja. En dat kan met die Tsjechische alle kanten op. Hè? Ja, dat, kan, dat wordt echt heel erg spannend. Wat leuk is om, om, is om te zien zometeen... In de laatste rit Nesbitt tegen Wust En daarvoor heeft Sablikova al gereden. Sablikova die zal dus gewoon hier heel onbevangen gaan rijden. En gewoon zo hard mogelijk rijden. Die gaat hier een tijd neerzetten waar Irene Wust bang van, van, van moet worden. Maar Irene Wust heeft daarentegen weer het voordeel dat ze precies weten wat ze zou gaan, gaan moeten rijden. Dus dat was sowieso heel spannend. En 12 seconden, ja, bij kleine 12 seconden voorsprong. Dat lijkt veel, maar ze heeft heel veel toernooien hiervoor veel meer verloren. En dan tot slot nog even Linda de Vries. Ze staat op 5. Ze rijdt dus straks in de 2 na laatste rit tegen Jaatun. En als ze nog vierde wil worden, moet ze 1-13. Sneller zijn op de 5 kilometer dan de vrouw die nu vierde staat. En die na, na haar gaat starten tegen Sablikova. Cindy Klassen. Wat denk je daarvan? Ja, dat zou eventueel wel kunnen. Maar dan moet je ook nog kijken naar Nesbit. Want die moeten dan ook nog tussenuit tuss uh, vallen. Uh, als je op het podium wil, wil, wil komen. Maar ja, het, zou misschien, het zou heel mooi zijn voor Linda de Vries van rijdt Hier een fantastisch kampioenschap. Uh, dat ze dat kan bekronen met, uh, met een plekje op het podium. Maar dat gaat wel ja. heel erg moeilijk worden. Hoor, Daarvoor zal de Vries. En dan, uh, dan zijn we klaar met koffiedik kijken. Dus een dikke seconde sneller moeten zijn dan Klasse. En een kleine 21 seconden sneller dan Sprinster Nesbitt. Maar die kan echt de 5 kilometer wel heel behoorlijk rijden. Dus wat dat betreft. Ziet het er voor Linda de Vries uit dat ze rond de vierde vijfde plaats zal eindigen. Dat is heel knap. De huldiging van de 1500 meter voor mannen gaat beginnen. En we melden ook nog even dat Ted Jan Bloemen niet meer in actie komt dit toernooi. Hij kwam nog aardig in de buurt, maar is na drie afstanden de nummer 13 van het klassement. En dan doe je dus niet mee aan de 10 kilometer. Snel naar Groningen. Groningen tegen PSV Bas. Dat stond in de weglift na een spot van Tadic, Want er vallen grote gaten. Dat is logisch ook. Grote gaten achterin bij PSV. Dat met man en macht, en dat zijn er dus nog maar tien, naar voren wil en daar probeert om druk uit te oefenen op dat Groningse doel. Dat is wel gelukt, ook niet dat het heel veel kans heeft opgeleverd, maar Groningen stond wel met de rug tegen de muur. En als PSV dan één keer de bal verspeelt, zoals gebeurde, dan is Groningen er overblikkelijk met drie mensen op. En als Tadic iets koeler blijft of iets eerder schiet, dan is het uh, maar zo 3-0 en is de wedstrijd gespeeld. Nu zal PSV toch het gevoel hebben dat het ondanks 2-0 en ondanks een man minder met een goal nog terug in de wedstrijd kan komen. Mertens heeft de bal. Marcelo paas naar de linkerkant naar Bauma. Bouwma draait de hoogte van de middel weer naar binnen terug. Er kwam zo even nog een aardig statistiekje op ons bureautje te liggen. Toen stond het overigens nog 1-0. En was het al het verhaal dat PSV met een 1-0 achterstand in Groningen sinds 1974 er niet meer is geslaagd om dat om te buigen. Kortom, met 2-0 helemaal een groot probleem. Balbezit voor Groningen. Tadic vanaf de linkerkant in het duel met... Uh... Marcelo, die is hier kwijt. De bal het strafvolgebied in. Bakuna komt eigenlijk net te laat, rolt die bal door naar Isaacson... die hem een trap kan geven richting de middenlijn. En dan moet Matafs, die zich er ook een andere terugkeer hier in Groningen had voorgesteld... het komt er wel aan gaan, maar niet bij de bal kan komen. Zoek neemt over, luidt toegezongen door het publiek. Prachtig balletje binnen door naar Bakuna, maar net te hard. En zo kan Isaacson dan weer voor een uh, rust zorgen door de bal op de ja, nou ja, dat zal de wedstrijd worden. De ene ploeg PSV met zijn tienen jaagt op een goal. Achterin is ongelooflijk veel ruimte omdat daar nou eenmaal nog maar drie mensen staan. En dat betekent dat als Groningen de bal een keer op het middenveld onderschept en het zorgvuldig doet dat de kansen daar gegarandeerd ook gaan komen. Het is nu 2-0, dat blijft het niet. Madonna van het album Hard Candy en Miles Away. We gaan weer even naar het schaatsen WK o, Round. Joost van den Berg, niet dat ze alweer weer begonnen zijn, maar er is een andere indeling, hè? Ja, het is wat de, in in alle onduidelijkheid is nu duidelijkheid geschapen. Dat is heel fijn en dat maakt het toernooi ook nog iets mooier. De verschillen zijn natuurlijk gelukkig nog uh, dezelfde die ze waren op onze papieren, maar de loting voor de 5 kilometer voor vrouwen. ...heeft dan uiteindelijk het volgende opgeleverd Jorien Voorhuis in rit 2 tegen Lobisjeva. In rit 4 het duel om misschien wel de vierde plaats. Linda de Vries vijfde tegen Sandy Klasse, die de vierde staat. Rit 5, ja daar gaan we allemaal toch heel goed voor zitten. Want in die rit gaat Irene Bust in een direct duel haar voorsprong verdedigen... ...ten opzichte van Martina Sabrikova. Dat is een voorsprong van, laten we het afronden op 12 seconden. En dan in rit 6 gaat de klasse Mensleidster in actie komen. Maar Erben, jij zei net al, Christine Nesbit leuk leuke vrouw, maar ga er maar vanuit dat het in rit 5 zo meteen allemaal beslist gaat worden. Zeker weten. Ja, daar gaat, gaat het gebeuren. Rit, rit 5, daar gaat, gaat het worden. Sablikoven tegen de een, een mooie ontknoping. Ik, heb, ik kijk er heel erg naar uit. En ik denk dat iedereen dat doet. Ik denk dat iedereen Wies dat ook doet. En Christine Nesbitt voor alle duidelijkheid rijdt in de zesde rit tegen de Noorse Njatoen. Die aan een opmerkelijk en verfrissend leuk en goed toernooi bezig is. Maar nogmaals, zometeen in de rit vijf, terwijl Kleintje Pils er nog een deuntje uitgooit. Martina Sablikova tegen Irene Wies. De Oostenrijkse skier Marcel Hieser heeft de wereldbekerwedstrijd slalom in het Bulgaarse Bansko gewonnen. Winnaar van de reuzeslalem van gisteren bleef zijn landgenoot Mario Mat en de zweet André Michervor. Marcel Kittel heeft in de ronde van Oman zijn Nederlandse werkgever Project. De tweede de, de, de, ritzegen bezorgd. Kittel toonde zich de beste in een massasprint. En hij won de derde etappe al eerder. Vandaag bleef hij Peter Sagan, de Slowaak en ik Tyler Farrar voor de Slowaak Peter Felietje kwam met het peloton over de finish. En schreef dus zodoende de ronde van Oman op zijn naam. Vorig jaar gewonnen door Robert Zo Zo in het vervolg van de wedstrijd FC Groningen PSV. Het staat 2-0 voor de Groningers door goals van Soek en Bakuna. En natuurlijk het tennis en het schaatsen. Graag tot zo. Langs de land, op 1.